Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan nog wat regen vallen. Het is een graad of 7. Morgen bewolkt regen en veel wind. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur. Met 11 graden wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Politieombakker van de ANWB. Er staat een file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar, 2 kilometer, vertraging ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 To our room, He'd be the voice of him. He said that we would thank him.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 En hoe dat zit, dat zal ik u even vertellen. Want hij is namelijk voor ons uh, drie dagen naar uh, Porcelande in Zeeland. Want daar is het muziekfestival Back at Sea aan de gang. Een drie dagen durend muziekspektakel met medewerking van uh, de Dijk Bluff...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 Dan de vogels uh, die schrikken ervan, hè? Nou. Ja, behoorlijk aan het uh, onweer op dit moment uh, in Sanford. Terwijl we de, deze single draaien van de Amsterdammer Justin Bieber. Ja, ja tezamen met uh, DJ Snake. En Let Me Love You, een lekkere plaat uit de hipperaders van dit moment. Inmiddels 16 minuten over twee, we zeggen goedemiddag. En het Sanford's nieuws in het kort komt eraan.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 Dan Zandvoort er onder invloed. Een 62-jarige man uit Zandvoort is vrijdag rond middernacht aangehouden. vanwege het rijden onder invloed. Agenten controleerden het vliegtuig. Eh, vliegtuig. Ja. Het voertuig. op de Herman Heijemansweg in Zandvoort. Een twee. Dat snap ik wel dat ik Ja. Wat doe jij hier? Een 62-jarige. De 62-jarige man uit Zandvoort is dus vrijdag rond middernacht aangehouden... vanwege het rijden onder invloed. Agenten controleerden het voertuig nogmaals op de Herman Heijmansweg te Zandvoort. Ga verlicht op weg. Ja, ja, ja. Ga verlicht op weg. Deze periode besteedt de politie uh, Kandimer, kust extra aandacht aan het niet voeren van fietsverlichting. Fietsers weten dat fietsverlichtingen belangrijk zijn. Dat klopt. Dus ik zou zeggen, alle fietsers... Uh, ja, veel, uw verlichting. Ve ve veel plezier. Tot zover het Zandvoortse uh, nieuws in het kort. Dankjewel, Albert jan Er is <laughs> zo dadelijk uiteraard veel meer nieuws. Wil je het er echt nalezen? Dat kan uh, via uiteraard ook onze eigen CFM app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store.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 Het is kalt, we moeten weg hier komen. Dein Lippenstift is verwischt. Du hast ihn gekauft, und, und ich habe es gesehen. Zu veel rot op de Lippen.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 Me standing there You say you don't remember What if I pulled those years You say it don't remember Take my heartache Bury it deep inside Take my trouble Bury it deep inside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 Zo aan het begin van uh, dit programma vandaag draaiden we Shalemar en uh, Night to Remember. Uh, deze plaat lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Hè? Je hoorde de, de nieuwe single van TV-Noise en Remember. Via de en daarmee is het uh, 2 over half, half 3 geworden. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Albert-Jan. Ja, ondanks dat de zon vandaag toch af en toe probeert door te breken, uh, komt het...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 Ook naar beneden. Al dus Rico Schreuder. Ja, dus uh, de komende dagen niet echt uh, lekker weer, Albertje. En met name morgen. Morgen, oh jee, nou dan zitten we toch in de studio. Dus Wij wel. Dat scheelt weer. Weer is daar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie je het dan ja, dan zeggen ze wel, dat was het weer. Dat was weer geen weer, hè. Wat was juist de woorden van uh, Albert Jan. Komen de dagen dus uh, vrij omstuimig, zoals dat uh, zo mooi heet. En vooral morgen wel lekker binnen blijven en luisteren naar ZFM. Want ook morgen zijn wij er weer met Zandvoort op zondag. Tussen 2 en 5 op de enige echte lokale radio van Zandvoort ZFM.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 Dan als je het weer bericht, was juist hoorde. De zon gaan we morgen echt niet zien hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Jordanique Show in Awant Let the Zand go Down on Me. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Ellen Clark tezamen met zijn vader.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 Zo.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 Net als op straat, al dus de gemeentelijke woordvoerder. Het is een eenvoudig rekensommetje, maar het scheelt, het scheelt toch een euro. Zo is het, ja. En ja. Een goed nieuws, inderdaad. Tussen 8 en 10 gratis parkeren in het centrum van Zandvoort. En daarna 50 cent per uur. Ik was scared, een was scared, of pretty girl. Move Van een heerlijke single, deze van Fans Joy en The Riptides. Vandaar dat we hem ook draaien voor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Goedemiddag Sanford en welkom... Deze platen hebben niet te draaien voor collega Ruud Jansen. Die, die heeft het over het algemeen niet zo op de NS, hè, geloof ik. Riding on the Train, de, de single van de Pesse dieners. Ja, Albert-Jan, jij hebt goed nieuws. Ja, bloemen, bloemen leveren een kapitaal voor onderzoek op.